8 uur, het NOS-journaal. Dick ter Hark. CDA gaat verdeeld najaarscongres in. vader is maxima mogelijk gevolgd en veel ouders zouden minder gaan werken door korting op kinderopvang. CDA-burgemeester Rombouts roept zijn partijgenoten op vandaag het congres op te komen voor Mauro. De 18-jarige asielzoeker moet van minister Leers terug naar Angola. We moeten genade voor recht laten gaan, zei de burgemeester van den Bos. Rombouts wil dat de Tweede Kamerfractie voorkomt, dat Mauro wordt uitgezet. Hij noemt dat niet alleen goed voor Mauro, maar ook voor het CDA. De fractie steunt minister Leers, maar de Kamerleden Ferrier en Kopperjan overwegen dinsdag bij de stemming af te wijken van het fractiestandpunt. Burgemeester Rombaus hoopt dat het congres de kamerfractie kan overhalen om Mauro te laten blijven. De CDA komt de komende dag in Utrecht bijeen voor een congres. De NOS doet live verslag op Politiek 24 en in extra journaals. CDA-staatssecretaris Bleker blijft erbij dat Mauro terug moet naar Angola. In Pauw en Witteman zaten de twee tegenover elkaar. Bleker zei dat hij wacht van zijn eigen woorden... maar dat het kabinet echt niet anders kan dan de asielwetten te volgen. De staatssecretaris heeft er vertrouwen in dat de komende dag op het congres... de leden begrip hebben voor dat standpunt. Advocaten in Argentinië bereiden een zaak voor tegen de vader van Prinses Maxima. Maakt het maakte het KRO-programma Brandpunt bekend. Gorgen Soligeta was in de jaren 70 als staatssecretaris verantwoordelijk voor het Landbouwinstituut. Tijdens zijn bewind zijn er volgens onderzoek van advocaten vijf verdwijningszaken geweest. Een onderzoeksrechter in Argentinië moet nu beslissen of het ook echt tot een proces komt.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 De drie tenten die Occupy-demonstranten gistermiddag op het museumplein in Amsterdam hadden opgezet zijn weer afgebroken. De politie vroeg de betogers gisteravond laat om de tenten weg te halen. Nadat burgemeester Van der Laan had aangekondigd geen tweede tentenkamp te gedogen. Een klein groepje demonstranten heeft gezegd de hele nacht op het museumplein te blijven. Ze hopen over een paar uur op meer versterking vanaf het beursplein. Daar mogen voorlopig nog wel de tientallen tenten blijven staan.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 In de Everglades komen steeds meer pythons voor. Parkwachten in Florida doden de slangen om te voorkomen dat ze bewoond gebied bereiken. Het team van de St. Louis Cardinals is honkbalkampioen hon hon hon van de Verenigde Staten geworden. De ploeg won de zevende en beslissende wedstrijd in de World Series met 6-2 van de Texas, Texas Rangers. Voor de Cardinals is het de e titel in hun 129-jarig bestaan. In 2006 waren de honkballers uit St. Louis voor het laatst de beste van de Verenigde Staten. Dan nog het weer trekken wolkenvelden over het land. En vooral in het noorden en oosten komt mist voor. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog... en wisselen wolkenvelden en de zon elkaar af. De temperatuur stijgt naar 14 graden in het noorden... en een graad of 18 in het zuiden. Morgen is het bewolkt en is er ook kans op wat regen. ANWB ah, Verkeersinformatie. Er zit wat mist. Met name in het midden van het land moet het verkeer rekening houden met mistbanken.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 Voor een 7-achte Cruise van 749 euro gaat u naar uw reisagent op hollandamerica.nl.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 Kijk dan op robeco.nl/7. Anders kijken, anders doen. Robeco, die investment engineers. Het NOS Radio 1 journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is zaterdag 29 oktober. Het was wederom een bloedige vrijdag gisteren in Syrië. We bellen zo met Bangkok. Kijken of het gat in de dijk dat gisteren werd ontdekt al is gedicht. Maar we beginnen natuurlijk met het najaarscongres van het CDA. Want dat congres zal vandaag voor een groot deel in het teken staan... van de dreigende uitzetting van de Angolese asielzoeker Mauro. Het kabinet heeft besloten dat Mauro terug moet naar zijn geboorteland. En binnen CDA Tweede Kamerfractie is daar verdeeldheid over ontstaan. Alle ogen zijn nu gericht op het CDA-congres later vanochtend in Utrecht. We hebben contact met partijvoorzitter rutte om Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Van Sloten. Heeft het congres Mauro wat te bieden? Um. Nou, het is nooit goed als een congres beslist over een mens, hè, één mens. Het is zo dat het congres uh, hè, zich buigt over het uh, beleid ten aanzien van uh, uh, de minderjarige uh, asielzoekers. En dat zal vandaag ook op de agenda staan. Maar Mauro zelf um, heeft het niks te bieden. Nou ja, ik, ik, ik, uh, ik, de congressen beslissen niet over mensen... maar Mauro's zaak zal natuurlijk aan de orde komen. Ik heb begrepen ook dat zijn een voetbalteamer is. En ja, ik, uh, uh, ik, ik hoop ook dat ik hen even kan ontmoeten. Dat... Ja, want er zijn mensen, bijvoorbeeld de burgemeester van Rotte, van sorry, Den Bosch... die zijn gisteravond nog op de televisie uh, tegen eigenlijk alle CDA'ers... Uh, laten barmhartigheid spreken. Ja, en... De mensen die vandaag naar dat congres komen, die worstelen denk ik ook met uh, hoe dat moet in de politieke praktijk. Iedereen is betrokken, bevlogen, wil graag wat doen. En uh, die worsteling zul je vandaag ook op het, uh, het CDA-congres zien. Maar nee, het congres beslist niet over Mauro. Nee, dat betekent dat er hooguit een algemene uh, aanbeveling richting de politieke Tweede Kamerfractie ja, dus gedaan er kan er worden. Ja, we er natuurlijk wel over praten. Ja, um, nou ja, u bent de laatste dagen begrijp ik ook intensief ge betrokken geweest bij de spanningen in, uh, in de Kamerfractie. Misschien moet ik zeggen het overleg, want ik weet niet of het spannend was. Was het spannend? Uh, ja, het was een uh, ja, het, het waren stevige gesprekken. En uh, ja, ik vind je bent partijvoorzitter van al je leden. Dus uh, uh, ook bij je mensen in de Kamer moet je er zijn. Ja, want uh, er zijn verschillende opvattingen over deze zaak. U uh, bedoelt in de partij of in, in de fractie? In de fractie. Nou ja, er, er wordt eh, intensief over gediscussieerd en uh, ja, he, iedereen heeft uh, hetzelfde hart en uh, er ge wordt gezocht naar wegen om, uh, om, daar, uh, um, om, om aan de zaak van Mauro tegemoet te komen. En ja, de, die wegen zijn uh, verschillend, maar er wordt nog intensief over gepraat. Ja, is er wel ruimte voor andere standpunten? Nou ja, dat is aan de fractie. Het is, uh, het, ik zeg nogmaals, ja, het, het gesprek is niet uh, ten einde. Dinsdag wordt er in de Kamer verder gepraat. Ja. Nou, is het, deze zaak natuurlijk, gaat niet alleen over Mauro, het gaat natuurlijk ook over de samenwerking met de PVV. Want veel leden zeggen van ja, zie je wel, we krijgen ook niet de ruimte. Uh, en dat is misschien wel het gevolg van dat we in deze samenwerking zijn gestapt. Nee, het zijn de zaken die je moet scheiden. Het gaat hier op wat een minister kan doen. Ook wat in zijn mogelijkheden ligt. Uh, uh, een inzet die de fractie kiest. En dat staat wel los van het samenwerking van de PVV. Dat die samenwerking soms spanningen oplevert. Omdat die partijen, het CDA en het PVV, domweg zo verschillend zijn. Verschillende standpunten. Laat dat helder zijn. Maar uh, uh, nee, dit, uh, uh, dit moet niet meespelen in de afweging in deze zaak. Ja, u zegt het moet niet meespelen maar leden denken dat het wel meespeelt. Nou ja, het, het, het, het PVV heeft, heeft in vreemdelingenzaken... echt een heel ander uh, standpunt en vertrekpunt uh, dan het CDA. Uh, en, en ja, dat zie je ook uh, in wat er in de arena van de Kamer gebeurt. Maar wij hebben onze eigen afweging. Ja, wat voor soort congres verwacht u eigenlijk vandaag? Nou, ik denk een uh, stevig congres. Uh, want inderdaad, u geeft het aan, uh, er is emotie, er zijn... Uh, uh, ...aan de orde die een stevig debat vragen. Nou, ik, ik vind het eh, juist als eh, er, er, er, er, er zoveel betrokkenheid en emoties goed is... ...om elkaar in de ogen te kijken als je het debat voert, ook als dat er ver aan toe gaat. Dus ik verheug me op het congres, ik vind het goed dat het er juist nu is. Ja, nou, je zou ook kunnen zeggen van het, het CDA Dat was bezig met het uitzetten van een nieuwe weg. Uh, het zou ook prettig zijn als er weer een beetje rust is in, in de partij. We zijn bezig met het uitzetten van een, van een weg en daar worden ook vandaag uh, uh, stevige gesprekken aan gewijd uh, over het strategisch beraad. Dat is dus de koers voor de komende 10 à 15 jaar over uh, nieuw woorden en beelden voor onze uitgangspunten. En ja, ook over een nieuwe partijorganisatie, want wij willen een netwerkpartij met idealen zijn. Daar maar werken we aan. U, u weet ook dat in de publiciteit gaat het eigenlijk nu alleen maar weer over de verdeelde CDA. Ja, maar dat is ook naar buiten toe. En uh, uh, wij uh, zetten dus ook een fundament voor dat nieuwe CDA. Dat doen we vandaag. Dat speelt allemaal vandaag op dat grote congres. Uh, ja, en uh, nogmaals, uh, ik, uh, uh, het is zowel goed om elkaar nu op moeilijke onderwerpen in de ogen te kijken... als ook de lijnen uit te zetten naar de toekomst. Ja, wat vond u eigenlijk, dat is eigenlijk mijn laatste vraag nog hoor. Gisteravond de heer Bleker, die zei van... Uh, ja, ik walg eigenlijk van mezelf als ik mezelf hoor... Uh, en dan had hij het over de motivatie om Mauro toch uh, uit te zetten. Dat is nou precies die worsteling he, van het, tussen wat je hart zo graag wil... en de mogelijkheden die je regels je bieden. Ja, dat, dat, dat wrikt en dat schuurt en dat zag je ook bij Henk ja. ja, Ik vind dat dat wel iets laat zien ook van... Uh, hey, uh, dat, dat het moeilijk is als voor politici, laat dat helder zijn. En dat, he, dat je dat ook ziet, dat komt ook wel een goede aan de geloofwaardigheid van politiek. En die worsteling zullen we vandaag ook zien op het partijcongres. Ik wens u een goed congres, mevrouw Peter. En dank u wel voor het gesprek. Dank u, minister. Gaan wij naar Syrië. Syrië beleefde gisteren een van zijn bloedigste dagen sinds de opstand begon, ruim een half jaar geleden. Volgens oppositieaanhangers en bewoners zijn na het vrijdagmiddaggebed zeker 40 betogers gedood. Honderden mensen zouden zijn opgepakt. Nicole, even volg de situatie in het Midden-Oosten voor ons. Nicole, uh, waar is dit allemaal gebeurd? Welke plaatsen? Nou, de plaatsen waar de meeste doden zijn gevallen, dat is in Homs en Hamas, steden waar al tijden heel veel wordt gedemonstreerd. Uh, Ooggetuigen die melden dat voor en na het gebed op vrijdag. De moskeeën uh, omsingeld werden, dat veel mensen werden gearresteerd en dat tijdens demonstraties uh, het vuur werd geopend. Nou, wat je ook zag gebeuren gisteren is dat steeds meer demonstranten die vragen om een, uh, om een vliegverbod. Die vragen dat eigenlijk hetzelfde gebeurt als in Libië, uh, dat er wordt voorkomen dat er nog op de demonstranten kan worden geschoten. Ja, In de Syriërs heb je een beetje die indruk dat die opstandiger worden, want je noemt Libië al, uh, na de val van Gaddafi. Nou, waar iedereen rekening mee hield, is dat het toch wel als een stimulans zou, zou, zou uh, gelden dat uh, in Libië de dictator is, is opgestapt. Mensen gaan gewoon nog steeds de straat op en er is eigenlijk voor de demonstranten geen weg terug. En er is nu ook verdeeldheid over hoe de internationale gemeenschap daarmee moet omgaan. De raad die is opgericht waarin alle oppositiepartijen zijn, uh, zijn vertegenwoordigd. Die zeggen wij willen echt geen geweld. Wij willen doorgaan zoals we begonnen zijn met vreedzame demonstraties. Maar die raad die heeft maar. Makkelijk praten. Dat bestaat voornamelijk uit uh, mensen in het buitenland, uh, uh, de oppositieleden in ballingschap. Dus ja, die zitten niet in Syrië zelf. En de demonstranten die zeggen van nou bescherm ons nou, want wij worden hier gedood. Uh, en nu zie je ook dat er uh, een aantal groepen zijn, militairen, die zijn gedeserteerd. Uh, die hebben de wapens opgepakt en vechten wel tegen het uh, Syrische leger. Er zijn wat berichten dat een aantal van hen gevlucht zijn naar Turkije. Vandaar daaruit aanvallen zouden Uitvoeren, maar Turkije haast zich om te zeggen: nee, wij hebben deze mensen wel uh, toegang tot het land verschaft om humanitaire redenen. Maar wij uh, ondersteunen geen aanvallen vanaf Turks uh, grondgebied. Ja, aan het politieke front is er ook uh, enige ontwikkeling. De Arabische Liga heeft zich geroerd. Die heeft namelijk de gewelddadige aanpak van de president veroordeeld. Helpt zo'n veroordeling eigenlijk? Ja, de Arabische Liga die heeft maar weer, weer een keer. Net als de internationale gemeenschap gezegd, wij veroordelen dit. Maar wat ze nu proberen, ze uh, maken zich hard om nu echt met een oplossing te komen. Ook niet voor het eerst. Woensdag is er ge een gesprek geweest met uh, Bashar al-Assad. En uh, morgen in, uh, in Qatar zou er een gesprek uh, plaatsvinden met Syrische officials. En zegt de Arabische Liga, wij gaan nu echt op een positieve manier proberen... Te werken aan een oplossing. Ja, en daarmee zeggen ze: wij proberen eigenlijk het regime ertoe <coughs> te bewegen. om ja, ermee te stoppen met de gewelddadigheden. om om de tafel te gaan zitten met de oppositie. Maar als je aan de andere kant de oppositie hoort die zegt: ja, we hebben absoluut geen reden. om met de regering om de tafel te zitten. ze geven ons geen enkele aanleiding. dat ze bereid zouden zijn tot enige verandering. Dankjewel, Nicole. Nicole Lefever was dat. Veel water, heel veel water in Bangkok. En er komt steeds meer bij, dat zo dadelijk. Nu de verkeersinformatie is rustig op de weg, nog geen files. In het midden van het land hier en daar mist, hou er rekening mee. En ook moet u rekening houden met wegwerkzaamheden. De A1, de A12, de A58, de A67, daar zijn verschillende verbindingswegen afgesloten. En op de A27, Gorincham richting Breda, tussen het industrieterrein Avelingen en Werkendam, is een afrit afgesloten in verband met rommel op de rijbaan. Na verwachting is de weg daar zo rond half tien weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Thailand heeft de Verenigde Staten gevraagd om helikopters te sturen... om de waterstromen vanuit de lucht te volgen. Thaise autoriteiten houden er rekening mee... dat het water vandaag op zijn hoogste niveau zal zijn. Mede door de springvloed komt dat. Ook blijft het water uit de hoogvlakte in het noorden van het land naar beneden stromen. En daar ligt Bangkok. Adrie Verwij is ingenieur bij Deltaris en adviseert de Thaise regering in Bangkok. Goedemorgen, meneer Verwij. Gisteren sprak ik u nog. Um, en is de situatie sinds nou maar zeggen, een uurtje of twaalf verslechterd of verbeterd? Uh, de situatie verslechtert op het ogenblik. Uh, er is een plan doorgesproken met de Thaise uh, autoriteiten. om uh, dus de, de, de doorstroming door het gat om die af te dammen. Uh, we zijn gisteren op veldbezoek geweest uh, en hebben later om de tafel uh, de, een, een oplossing aangedragen die werkbaar is. Dat betekent uh, dat het alleen, gat in de dijk het... nog steeds niet gedicht is? Het uh, is niet gedicht, nee, nee. Het gat wordt ook niet gedicht. Er wordt een, een, een weg omheen gebouwd, een, een, een verhoging omheen gebouwd met zandzakken. Ja. En ik heb ook begrepen dat u bezig bent met het afdammen van een stuk weg. Uh, nou, dat, is, dat, uh, dat soort afdammingen, die gaan altijd via wegen, want die zijn bereikbaar. Dus daar kan men komen met zandzakken en ook met hele grote zandzakken. Uh, dus technisch gezien zou het uh, kunnen, die wegen afsluitingen aan te brengen. Uh, we wachten nu even tot de procedure is afgerond. De, dat, dat klinkt heel uh, bureaucratisch. Wat, wat moet er dan nog gebeuren? Uh, er moet wel... Wat... Het ...kabinetniveau beslist worden welke uh, onderdelen uh, de, daarbij worden ingezet. Dus de inzet van tegen is eigenlijk het probleem. U kunt zich wel voorstellen dat de inzet van een tegen in welk land dan ook altijd een uh, moeilijke zaak is. En om zo beslissing te nemen wordt dat zorgvuldig afgewogen. Ja, goed. Het wacht is op de handtekeningen dus, begrijp ik. Nou vertelde u gisteren ook ja, ja. dat de bewoners uh, ja, eigenlijk niet geloofden dat de stad kon overstromen. Is dat nog steeds zo? Geloven uh, ze het nog steeds niet? Uh, dat begint uiteraard te veranderen nu, want ze zien echt het water in de stad. Uh, dus dat, uh, daar speelt men nu op in, uh, je ziet uh, dus continu bewoners uh, vertrekken, uh, ze worden ook met uh, militaire vrachtwagens uh, vervoerd en uh, dat proces dat loopt en dat geloof dat is denk ik aan het ontstaan. Ik weet niet of dat ook geldt voor uh, het centrum van Bangkok, want uh, uh, het deel dat over het strand raakt uh, ligt toch meer naar het noorden. En uh, ja, dat besef dringt maximaal pas door bij de mensen. Ja, moet er nog veel gebeuren om het water verder uh, tegen te houden? Of is het uh, dweilen met de kraan open en moet je het gewoon maar eventjes uh, godswater over godsakkers laten lopen? Uh, er ligt een goed plan om in ieder geval het centrum van Bangkok te beschermen. Daarna hangt het af van uh, breuken die in de dijken kunnen ontstaan op diverse plekken of uh, de situatie uh, verergerd. Uh, er kan dus nog van alles gebeuren, maar voor ons, voor ons nog uh, uh, zijn die breuken uitgebleven. Dus als dit wordt ingedampt, <kuggen> dan zijn de kansen toch weer heel redelijk uh, om uh, Bangkok uh, verder droog te houden. Nou, succes erbij bij het drooghouden van Bangkok. Adrie Wij van Delta Aris. Van alle winkels doen de modezaken het op dit moment het slechtst. De omzet in de kledingverkoop daalt tot nu toe met 6 Maar ook het aantal winkelsluitingen stijgt. Kortom, grote malheur in de mode. Al zijn er natuurlijk altijd uitzonderingen. En onze verslaggever Jeroen Schutheiser bezocht zo'n witte raaf. En dat deed hij in Rotterdam, Alexander. Um, ik heb net nog twee broeken gekocht. <laughs> ja, bij de Primark. Ik ben 1,90 meter, 90, dus voor mijn broeken betaalde ik eerst naar bijna 80 euro per broek. Hier zijn ze 11. Waar kocht u vroeger de broeken? Wie woemen heet het, geloof ik. U geeft ook minder uit? Ja. Wat heeft u gekocht? Gewoon accessoires en tas en uh, ja, oorbellen. Is ook ook leuk? Ook leuk, ja. Dat is vrij goedkoop hier, dus dan uh, is dat leuk om te doen. Af en toe een keer. Lange geleden ging ik wel echt naar de Men Work en zo, maar dat is wel even voorbij. De Men and Work? Ja, daar ging ik toen heen, maar dat, is echt wel, uh, dat uh, kan ik nou niet meer betalen. Koen Snoeren is uh, modeonderzoeker bij uh, GFK. We gaan nu de Primark in Rotterdam binnen. Dat is de eerste Primark in Nederland. Er zijn er op dit moment twee. Dat is de hoogte in Hoofddorp. Het ziet al zwart van de mensen hier. Ongelooflijk. Je kunt een soort mandje meenemen. Het is ja, net het is een net supermarkt. Een, het is net een supermarkt, ja. Het is van oorsprong een, een Ierse winkel. In Engeland groot geworden. Maar het is ook erg modieus. Het is niet alleen prijs. Wat zullen die andere winkels hier in de buurt jaloers zijn? Volgens mij heeft deze winkel hetzelfde effect als een mediamarkt. Die verstoort ook het, het koopgedrag in een wijde omgeving. Die zuigt de omzet helemaal weg bij andere winkels. Ja, dat klopt. En mensen kunnen hun geld toch maar één keer uitgeven. Dus men gaat niet meer besteden, maar men, uh, past hun, uh, het aankooppatroon past men aan. Goedemorgen. Had u een afspraak? Ik heb... Nee. Staat aan? hij aan? Tuurlijk staat hij aan. Ja. Ik ben van de radio, maar ja. het is niet live, hoor. Nou, we hebben het hier wel gezien. We gaan naar buiten. Mijn vrouw en mijn kind en mijn dochter zijn binnen, dus uh, die hebben een, een zak vol gehaald met spullen. Ja. Mega druk binnen. En dat gaat natuurlijk allemaal ten koste, die clanditie van die winkels daar. Ja, ja dat klopt. Ja. Die vragen prijzen die eigenlijk niet realistisch zijn denk ik dan. Ja, als je naar de hele modussector kijkt, dan is Primark echt een, uh, echt een uitzondering. Overigens zijn er meer uitzonderingen. De Bijenkorf bijvoorbeeld, als warenhuis, uh, zit aan de bovenkant van de markt. Echt een stukje beleving. V&D, die het uh, met hun hele herpositionering erg goed doet. Internet groeit uh, de afgelopen jaren met zo'n 25% per jaar. Maar het succes van de een zorgt voor heel veel pijn bij de ander. Zullen we eens even naar uh, de Oosterhof gaan? Dat is een winkelcentrum hier in uh, Rotterdam. De winkels die het uh, niet goed doen, is uh, met name het middensegment... die zich niet onderscheiden. Esprit, een retailer als uh, Max, Veugelen... die consument die wil verrast worden, die wil beleving zien in, uh, in de winkel. En uh, dat zie je bij een hele hoop winkels op dit moment uh, niet. En dat noemen wij het middensegment. Eigenlijk uh, de, grote, uh, ja, de grote massa, nog vlees, nog vis. Nou, hier staan we dus voor twee modezaken: En dit zijn nou grijze middenmotors. Waarom? Nou, we kijken naar de etalage. Uh, de etalages uh, zien er bijna hetzelfde uit. Kijk naar de prijsstelling is bijna hetzelfde. De beleving in de winkel is, uh, is nagenoeg hetzelfde. Dus mensen zullen hier uh, niet of nauwelijks een keuze maken om één van die twee winkels uh, binnen te gaan. Dus met de topwinkels gaat het goed en met de winkels onderaan? Ja, dus je ziet dat er een stukje polarisatie uh, optreedt. Uh, aan de bovenkant uh, van de markt zijn mensen nog steeds bereid om, uh, om geld uit te geven voor, uh, voor kleding. Maar ook daar geldt dat als jij weet als winkel om die klant uh, aan jou te binden, dan doe je goede zaken. En of dat nu aan de onderkant is van de markt of aan de bovenkant van de markt, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Dus als je daar een jaskoffer voor, voor 200 euro ja, en dat, die jaskop is misschien één voor 40 of 50 euro. Dus ja, dat is ook niet normaal welke marges daarop zitten. Nou, hier heb je dat dus minder. U vindt eigenlijk eigen schuld dikke bult? In groot gedeelte wel, ja. Polarisatie dus ook in de modebranche. En uh, als u op nos.nl uh, kijkt, dan staat er een heel verhaal over. Blijkt dat die modewinkels 6% verliezen. Maar er is er eentje die nog meer verliest. Dat zijn de speelgoedzaken. Die verliezen wel 7%. En nog meer wetenswaardigheden dus op nos.nl. Michael D. Higgins wordt de negende president van Ierland... na nou een van de meest opvallende politieke comebacks... in de geschiedenis van het land. Correspondent Arjen van der Horst. Arjen, uh, het is niet meest de kleurrijke kandidaat die uh, gewonnen heeft? M misschien wel de saaiste, mag ik het zo zeggen? Ja, ja, zeker als je het vergelijkt met uh, de andere kandidaten. Want ja, de winnares van het Songfestival, ja. uh, Martin McGuinness... een voormalige commandant van de IRA, nu vicepremier van Noord-Ierland... een protestantse homo, een televisiebekendheid... die zijn het dus uh, allemaal niet geworden. En al is uh, de definitieve uitslag nog niet bekend... Ja, als je kijkt naar de voorlopige uitslagen... dan zie je dat het gat dat Higgins met de rest heeft geslagen... Ja, zo groot is dat al zijn concurrent hem nu al hebben opgebeld om hem te feliciteren. Dus je kan wel stellen dat Michael D. Higgins uh, de nieuwe president van Ierland gaat worden. Nu kennen we zijn naam, maar wie is hij eigenlijk? Niet je doorsnee politicus. Het is een uh, klein mannetje met een piepstem... maar toch wel erg geliefd uh, bij de Ieren die hem simpelweg Michael D. noemen. Uh, en dat komt omdat ze hem als integer en, uh, en eerlijk beschouwen... En zeker nu het vertrouwen in de politiek eh, zo dramatisch is gedaald... in Ierland vanwege de crisis. Ja, dat is toch iets wat je mag koesteren... Als uh, politicus. Uh, in het verleden is hij uh, parlementariër en minister van cultuur geweest. Maar hij geniet ook bekendheid in Ierland als dichter. Dus hij ja, blijft toch een opvallende kandidaat. De Ieren kiezen nu ook een hele linkse president. Iemand die ook in het verleden heel kritisch geweest, is geweest op uh, bijvoorbeeld het uh, buitenlandse beleid van de Amerikanen. Hij is van de Labour-partij. Ja, en dat is toch ook een, wel een breuk met het verleden. Want de, de laatste twintig jaar waren het toch allemaal onafhankelijke kandidaten. Die als staatshoofd uh, werden gekezen, gekozen. Ja. En het opvallende is, en je noemde het al een comeback. Ja, hij deed het best wel goed in de peilingen, maar was. De afgelopen maanden geen enkel moment koploper. En kwam pas eigenlijk deze week bovendrijven als favoriet. Nadat een schandaal van een van de andere kandidaten die tot dan toe aan kop was gegaan in de peilingen, ja, dat die uh, verwikkeld raakte in een schandaal. En dat lijkt Higgins aan uh, de overwinning te hebben geholpen. Nou uh, gaat het met Ierland uh, ja, niet zo heel goed in problemen uh, met uh, de euro en dergelijke. Uh, ik begreep zelfs even, even tussendoor dat de televisie geen geld had om een, een, een exit poll te houden. Dat hebben ze al jaren niet. Ik heb oh, dat hebben ze al jaren, jaren niet. Oké. Okay. <laughs> ik heb de afgelopen drie jaar al, al drie verkiezingen verslagen in, in Ierland. En de eerste keer dat ik daar kwam, dat ik ook vroeg van uh, wanneer komt de exit poll? En toen zei de meneer van de nationale staatsomroep, het geld is op. <laughs> dat hebben ze niet. En dat geldt ook vandaag. Ja, het is een land in problemen. Ja, maar goed, uh, rond de euro kan hij daar nog een, een, een rol bij spelen? Of is het ceremonieel? Hij zal zich heel erg uh, inhouden. Uh, in het verleden is hij wel heel erg kritisch geweest op de graai cultuur tijdens de jaren van de Keltische tijger. En ook hoe Ierland zich economisch heeft ontwikkeld. Maar ik vermoed dat hij zich toch wel uh, redelijk op de vlakte zal houden. Uh, als president uh, word je acht boven de partijen te staan. Je zei het al, het is een ceremoniële functie. Bovendien zal hij niet al te veel zijn eigen Leverpartij in de wielen uh, willen rijden. Ook nu omdat de Leverpartij uh, voor het eerst een lange tijd in een coalitie zit. Bovendien, hij zit aan een touwtje van de regering. Want elke toespraak die hij wil houden moet eerst goedgekeurd worden door de premier. Ja, wat dat betreft is zijn functie een beetje vergelijkbaar met die van Beatrix. Oké, okay, dankjewel. Ajan. Ajan van der Horst was dat. Zodanig voor de tros voor Peter en Mieke. Wat gaan ze doen? Ruimte voor de rivieren in Thailand. Ze hebben ook een gesprek met filosoof Paul van Tongeren. Moraal of regels heeft dat als titel meegekregen. Aandacht ook voor de 7 miljardste wereldbewoner. Voor China, dat de tijd neemt voor de redding van de euro. En natuurlijk voor het CDA. De hele dag op deze zender zijn we erbij. Margreet Boer is erbij. Kunt het ook volgen via politiek24 of via nos.nl. We hebben een live blog. Het wordt een leuke dag zo. Dag.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 Dit is Radio 1. TROS Nieuws Show. Presentatie Peter de Wie en Mieke van der Weij. Goedemorgen. Hartelijk welkom bij de nieuwshow. Wat gaan we doen om 9 uur ontvangen wij de zorgheld van het jaar 2011, Bas Bloem heet hij. Het is een neuroloog die een zorgmodel heeft ontwikkeld dat een miljoenen euro's gaat besparen. Ja, logisch dat je dan een prijs krijgt, denk ik dan. Nou, we gaan het hem straks vragen. Dan praten we met Chit en Nauta, die de overstromingen in Bangkok uitgebreid in de gaten houdt. Ook aandacht voor het fenomeen foute man en dan vooral wat er leuk is aan foute mannen in plaats van wat er vervelend is aan foute mannen. Die begint er helemaal van te stotten. Ja, natuurlijk. Iedereen heeft ervaring met foute mannen. <lacht> en jij bent toch ook een foute man geweest, ja. Peter? Oh... Goed, 7 miljard mensen op aarde binnenkort. Moeten wij daar blij mee zijn of niet? Dat is het laatste onderwerp dat uur. Om tien uur komt Ab Dijksterhuis. U kent ze misschien nog van het slimme onbewuste. Hij schreef nu een boek, de merkwaardige psychologie van een wijndrinker. Harry Storm bespreekt de boeken en het nieuws uit de boekenwereld. En ja, De laatste gast is Michiel de Boer, die de Chinese... Nederlandse designlessen gaat geven. Zometeen de vraag of de Chinezen ons weer misschien kunnen helpen... maar dan met geld wel te verstaan. Maar eerst een jongeman die de gemoederen flink bezighoudt. Precies, terug van weg geweest. U heeft het sfeertje ongetwijfeld meegekregen. Dissidenten, gesloten deuren en urenlang fractieoverleg bij het CDA. Den Haag vormde afgelopen donderdag dus al het toneel... van het nodige politieke drama. De oorzaak, het al dan niet uitzetten van Angolees Mauro Manuel. En het gevolg. Een discussie over regels versus moraal... die de geleden tot op het pot toe verdeelt. Vanmiddag vanuit het CDA-congres wellicht de eigen minister Leers terug. En over het plotseling escaleren van de zaak rondom Mauro. En de politieke verdeeldheid daarover... gaan we praten met hoogleraar Wijsgerige Ethiek... van de Radboud Universiteit, Paul van Tongeren. Goedemorgen, fijn dat u er bent. Goedemorgen. Uh, de emoties lopen heel hoog op. Leers heeft eigenlijk uh, gewoon voert uit wat er bepaald is, dan zou je denken als buitenstaande, die emoties die zijn natuurlijk meegenomen bij de manier hoe dit allemaal de besluitvorming tot stand is gekomen en dus uiteindelijk de regelgeving ook is. Hoe kijkt u er tegenaan? Ja, blijkbaar zijn deze emoties destijds niet meegenomen. Uh, ik denk dat vooral andere emoties destijds meegenomen zijn. De, de emoties die, die je kunt karakteriseren denk ik als een soort groeiende Xenofobie, vreemdelingenhaat of vrees die, die er in Nederland heerst. Die angst is zo groot geweest dat men regels heeft aangenomen. Waar men nu geconfronteerd wordt met de gevolgen daarvan. Maar zijn die regels uh, dus zover uh, uh, anders eigenlijk dan dat, bijvoorbeeld dat het een tien jaar geleden was? Qua sfeer dan? Die regels zijn verschrikkelijk restrictief geworden. Dus het Nederlandse beleid ten aanzien van immigranten. Ten aanzien van buitenlanders in het algemeen is verschrikkelijk uh, restrictief geworden. En, en dus is het mooi dat er een categorie binnen het CDA, een regeringspartij, zegt: ja, maar dat kan dus eigenlijk niet. Of is dat niet wat er aan de hand is? Nou, het is, wat je nou ziet is dat een concreet geval uh, groot gemaakt wordt. En dan schrikt iedereen daarvan En de politici springen op die uh, emo. Elkaar, zeg maar, en, ...en proberen dan dat geval te gebruiken. Ik denk dat ze het eerlijk gezegd op een volstrekt verkeerde manier gebruiken. Ik denk dat wat politici zouden moeten doen, is hun verantwoordelijk nemen... ...en omdat er zo'n concreet geval is, wat tot ieders verbeelding spreekt... Aan de, ...aan de bevolking in Nederland laten zien dat onze regels slechte regels zijn. Dit is volgens de regels, nemen we maar even aan... Mm -hmm. Dan wil zeggen, de minister had best mogelijkheden gehad om wat anders te doen. Maar je kunt niet zeggen dat hij tegen de regels heeft Dat durft hij niet, denk ja. ik. Maar nou ja, dus hij had zijn discretionaire ja. bevoegdheid kunnen gebruiken. En politiek was het slimmer geweest, denk ik, als hij dat gedaan had. Dan was hij niet in deze ellendige toestand voor hem ook gekomen. Maar uh, uh, afgezien daarvan, ik denk dat politici hun verantwoordelijkheid moeten nemen door te laten zien... aan dit concrete geval wat tot ieders verbeelding spreekt... dat de regels die we hebben afgesproken geen goede regels zijn. Maar ja, dan kom je bij een groter geheel uh, terecht... De vraag namelijk of emoties uiteindelijk bij al dit soort besluitvorming onmiddellijk maar meer moet leiden tot uh, ja, een, een ander soort wetgeving. Dan blijf je bezig natuurlijk. Ja nee, Ik denk niet dat emoties onmiddellijk moeten leiden tot een ander soort wetgeving. Maar ik denk dat je moet erkennen dat een, zeg maar de publieke opinie in, in, in een land, en daarin is Nederland niet anders dan andere landen, dat de publieke opinie voor een belangrijk deel op dit soort emoties vaart. En natuurlijk moeten politici daar rekening mee houden. Maar in plaats van dat ze alleen maar die emoties... die in de publieke opinie een rol spelen, volgen... en dat is wat ze nu, vind ik, veel te veel doen moeten ze daar ook proberen richting aan te geven. En in dit geval moeten ze die emotie, denk ik, gebruiken om te laten zien... kijk, jullie waren het eens, wij, Nederland, waren het eens met dit soort regels... maar zie wat die regels betekenen. Maar het probleem is natuurlijk dat er twee verschillende uh, signalen afgegeven worden. Namelijk één, barmhartigheid, van dat kan je zo'n jongen toch niet aandoen. En de andere, uh, het signaal dat er afgegeven wordt, puur uit emotie... is, we hebben hier veel te veel buitenlanders en sturen iedereen maar weg. Ja, nou ja, dus ik, ik denk eerlijk gezegd dat, dat beide overtekend zijn. Dus de, die, die laatste emotie die u noemt, die angst voor buitenlanders... Dat, dat, dat is een soort rare ziekte geworden die zich steeds verder verspreidt in Nederland. Dat is echt verschrikkelijk aan het worden. Die eerste, dat vind ik eerlijk gezegd ook... hoeveel sympathie ik ook voor meneer Rombouts he, heb... Die, die dat gisteren of eergisteren gezegd heeft. We, bedoelt de burgemeester van Den Bosch die uh, opgeroepen heeft... om uh, ja. de leden van het CDA op te op het congres om ja, de barmhartigheid voorrang te geven. Ja. Ja boven bovenrecht of genade bovenrecht. Ja, genade bovenrecht. En eigenlijk denk ik, dit is geen zaak van genade of van barmhartigheid. Dit is een zaak waarin je ziet dat de regels niet rechtvaardig zijn. Dus je moet ja. precies de regels corrigeren... op basis van, de, van, de, van het begrip van rechtvaardigheid. Ja, maar goed, nu zijn de CDA's natuurlijk met hun geweten in de knel gekomen. En je zag een heel mooi voorbeeld gisteravond... Bij, waar staatssecretaris Bleker het, het beleid verdedigde. En tegelijkertijd een briefje naar Mauro bij, bij Paul Witteman... Witteman ja. Ja, die dus daar met allen aan tafel zaten. Uh, wil je met je moeder mee naar een voetbalwedstrijd? Uh, ja, die, die, die, die Mauro die zei mooi niet, maar het was volgens mij in de ogen van veel mensen... een behoorlijk genant moment. En ja. ook een mooi voorbeeld van hoe je dus uh, met de mond het ene beleid... en probeert uh, met, met, met je hand in dit geval... Uh, ja, iets, iets anders te doen. Ja, dat, dat lijkt me inderdaad wel heel gênant. Uh, voor Bleker ja. dan. Ik, ja, ja, ja, voor Bleker Ik begrijp niet ja. hoe, hoe, hoe iemand zoiets kan doen. Dit is gewoon een kwestie van, van iemand omkopen. Emotioneel omkopen, zou je kunnen zeggen. En dat nog voor de camera doen. Dus nou, bewust ja, voor de camera het, het, doen. Ja, dat, dat, dat neem ik aan dat hij dat bewust gedaan maar wat heeft. Zou maar wat er wat... Hij, hoe zou hij dat bedacht hebben, denkt u dan, in zijn hoofd? Wat gaat er in zijn hoofd om... om kan je toch ik, bijna niet voorstellen? Ik denk dat hij een volstrekt naïeve opvatting heeft. dat hij ten eerste er heilig van overtuigd is. dat dit volgens de regels is en dat dit rechtvaardig is. waarin hij zich vergist volgens mij. Uh -huh. uh, dat wil zeggen, het zal wel volgens de regels zijn. maar die regels zijn dan niet rechtvaardig, uh -huh. denk ik. Ten tweede denkt hij dat hij met, met zo'n zo vaderlijke houding van, van vriendelijkheid... ook zeggen dat hij, wat ik hem hoorde zeggen... dat als hij lid was geweest van diezelfde voetbalclub... dan had hij ook voor Mauro gestreden enzovoort. Maar het landsbelang is dan nog groter. Dus dat er zo'n vaderlijke be bezorgdheid... Die, die moet dan een beetje compenseren het, het, het, het onbegrip... De wat verder En de keelheid die dit tentoonspreidt. Tenen Het, het, is, hè? het ja. is walgelijk. Loop je op het ogenblik steeds meer van dit soort gevallen tegen het lijf eigenlijk bij hoe uh, Nederland functioneert. Dat uiteindelijk je, gedwongen door emoties, eigenlijk niet weet... naar welke, bal, welke kant de bal op gaat rollen. Ja, maar dat is dus vooral volgens mij omdat politici veel te veel die emoties volgen en veel te weinig het besef hebben dat ze ook een taak hebben... om richting te geven aan emoties die in een bevolking leven. Politici zijn niet zouden mensen moeten zijn. Niet alleen maar mensen die, die doen wat het publiek vraagt... die daar achteraan lopen. Maar ze moeten natuurlijk daar rekening mee houden... daar gebruik van maken, maar dan vervolgens ook daar richting aan geven. En dat doen ze totaal niet. Zij ook in deze zaak weer niet. Ook Wilders niet. Wil, dus die, die stookt het vuurtje op. En, en dus die, die houdt zich koest uh, zolang het zonder hem opgestookt wordt. En die zal zich melden wanneer dit nodig is om het, om het nog meer op te stoken. En, en ik begrijp werkelijk niet hoe, hoe een partij als het CDA daar maar achteraan blijft lopen. Het is onbegrijpelijk. Nou ja, Kamerlid Mirjam Sterk van het CDA die, die, heeft, die twitterde dat wanneer er minder media-aandacht voor die zaak uh, zou zijn geweest, dat uh, minister Leers dan. Uh, wel iets voor Mauro had kunnen regelen. Maar ja, omdat het zo in de openbaarheid uh, kwam... had hij daar eigenlijk de gelegenheid niet voor gekregen. Dat was het achterliggende gedachte. Nou ja, u bent hoogleraar Otiek. Vindt u dat die media uh, aandacht een rol zou moeten spelen in de, in, in de besluitvorming? Dat is toch eigenlijk een raar? Uh, ik moet rare. zeggen dat ik vaak sceptisch ben... Uh, over de manier waarop de media aandacht aan zaken besteden. Maar ik denk eigenlijk dat het hier... Een, een goede werking heeft gehad. Dat wil zeggen, als de politici dan inderdaad ook zouden opnemen... op een verantwoordelijke manier, wat er daardoor gebeurt. Zonder de media zou het nooit zo'n grote zaak zijn geworden, inderdaad. Maar doordat het zo'n zaak geworden is... hebben politici de mogelijkheid om aan de bevolking te laten zien... kijk, deze regels die we hebben afgesproken... zijn geen rechtvaardige regels. Als je een regel maakt die maakt dat iemand die gewoon volstrekt geïntegreerd is, die goed functioneert... waar, waar, waar niks mis mee is, die, die in geen enkel opzicht anders is... dan Nederlandse jongeren, behalve het feit dat die zwart is en uit Angola komt... dat die weggestuurd moet worden, dan heb je verkeerde regels gemaakt. En dat moet je opnemen. Dus ja, maar go goed, die regels kunnen zij nu niet meer veranderen. Die zijn er gewoon. Dat, dat kunnen ze wel. Het parlement is, is de wetgevende instantie. Ja, natuurlijk, in dit concrete geval... dat is een probleem dat het parlement eigenlijk überhaupt niet... over concrete gevallen zou moeten spreken. Mm het -hmm. punt is dat ze dat wel doen, maar op een verkeerde manier. Dat wil zeggen, ze zouden het moeten doen op een manier dat ze het gebruiken... om een discussie over de onderliggende regels aan de orde te stellen. Ja, maar dat, dat is in deze niet. tijd natuurlijk niet, niet iets wat je makkelijk kunt verwachten... met de regering die er nu ziet. Pvv. Nou, en, en met de partijen die er zitten en die weinig moed tonen, zou ik zeggen. Wat stelt u zich voor, of als u überhaupt al wat voorstelt... van uh, het congres dat de CDA vandaag om tien uur begint dat uh, gaat houden? Komen dit soort dilemmas uiteindelijk naar boven? Of zal het zijn de emotie die reageert? En uh, uiteindelijk de apparatiek die zeggen... ja jongens, uh, luister, de meerderheid zegt dat op deze manier. Vriendelijke groeten en uh, we zijn toch allemaal Gods." de groeten. Ik vrees het laatste, uh, omdat degene die op dit moment het uh, lijken voor het, te in, uh, voor het zeggen te hebben in het CDA, uh, inderdaad die koers varen. Uh, dat hoorden we bleken gisteravond ook weer doen. Uh, er zijn binnen die partij volgens mij ook heel verstandige en heel verantwoordelijke mensen die misschien iets kunnen veranderen. Dus ik, ik blijf een beetje hoop houden. Maar... maar denkt u dat de discussie daar vandaag over gaat? Of zal het alleen... dus Het, het, het ene front uh, etaleert de emoties... en de andere, uh, het andere front etaleert de, ja, de wetgeving. Natuurlijk, ook CDA-leden zijn gewoon burgers die ook emoties hebben. En dus er zal een heleboel emotie getoond worden. De vraag is hoe de verantwoordelijke mensen in die club... omgaan met die emoties... Er zijn volgens mij verstandige en verantwoordelijke mensen... die dat op een goede manier zouden en kunnen doen. wie zijn dat doen. dan? Nou ja, we hebben ze gezien, denk ik, in, de, in het vorige geruchtmakende... Hoe uh, bedoelt he, uh, is, uh, Kathleen Ferrier uh, en Koppian? Uh, en uh, die, maar ik denk nog veel meer aan uh, zo iemand als Ernst-Eers als, uh, Balin. Die, denk ik, een van de meest verantwoordelijke mensen is. Die we, weliswaar, dat weet ik, ook in zijn ministersperiode... ook een negatief besluit heeft uh, genomen of ondersteunt over die asielaanvraag. Maar dat neemt niet weg dat als ik zijn reden hoor... die hij onlangs heeft uitgesproken... als ik hoor wat hij verder schrijft en, en zegt... dan denk ik, dat is in ieder geval iemand... die over rechtvaardigheid van regels op een fundamentele manier nadenkt... dan dat ik de spraakmakende politici op dit moment hoor doen. Het CDA-top heeft eigenlijk al laten weten... wat er wat hun betreft vandaag natuurlijk uitkomt, hè? Ja. Ja, de, de, de momentane politieke top heeft dat laten weten. Maar, Namelijk, we gebruiken het als een uitlaatklep voor wat emoties en ja, dat ja, is het. Ja. Maar opnieuw, ik heb niet alle hoop opgegeven dat er andere mensen binnen de partij... verstandige mensen binnen de partij daar misschien toch een wending aan kunnen geven. Is dit iets wat je meer gaat zien of verdwijnt dit weer en is dit een incident? Ik vrees dat je het meer gaat zien, ja. Dat wil zeggen: Ik zie in ieder geval in het recente verleden... een ontwikkeling die alleen maar meer toont... dat politici volgen datgene wat er aan emoties in een samenleving bestaat... dan dat ze daar richting aan geven. En, en dus de, de, de politicus wordt in die zin een steeds onverantwoordelijker iemand. En in ieder geval zie ik dat dat de afgelopen periode gebeurd is. En ik zie nog niet... Uh, waardoor dat zou kunnen veranderen, behalve misschien door dit soort incidenten... dat een keer de wal het schip keert en dat men zelf schrikt van wat men eigenlijk aan het doen is. Maar... Dank u wel voor de uitleg. We spraken met hoogleraar ethiek Paul van Tonger. Het ging dus over de kwestie Mauro, maar ook vooral de alle implicaties daarvan. Meer info kunt u ook vinden op onze website www.newshow.nl. Hartelijk dank voor uw komst. Na de nachtelange onderhandelingen in Brussel togen de Europese leiders min of meer trots huiswaarts... met de afspraak het Europese noodfonds aan te vullen tot 1000 miljard. Maar wie gaat dat ophoesten? Misschien de Chinezen wel, want ondanks eerdere ontkenningen is de baas van het noodfonds, Klaus Regeling in Peking... om te onderhandelen over Chinees geld in de Europese pot. Maar de vraag is natuurlijk tegen welke voorwaarden. Daarover gaan we praten met ondernemer in Nederland en China, Ed Sinken. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en u hebt zich ook nog wel op het politieke vlak begeven, hè? Dat is, dat is ja, correct, want ja. want als mensen denken, we kennen we die man van. Uh, ja, leidt u ons even rond, hè? Uh, de overwegingen die aan de Chinese beslissing om geld te storten... ten grondslag zouden kunnen liggen. Wat zouden die kunnen zijn? Nou, laten we om te beginnen um, stellen dat het natuurlijk niet nieuw is. China heeft al in de afgelopen jaren, al heel lang, ook uh, Europese staatsschulden opgekocht. Met name ook de zwakkere landen, Griekenland, Ierland, Italië, Spanje, Portugal. Dus in die zin is het niet nieuw. En waarom deden ze dat? Ja, um, uh, uh, om te beginnen, je moet eerst weten dat het moeilijk is om te doorgronden... Uh, waarom Chinezen uh, de handelingen doen die ze doen. Omdat ze op een hele lange termijn denken. Maar de, de directe reden voor hun nu was... A, je kon met uh, veilige staatsobligaties geld verdienen... en ze moesten ergens met hun geld naartoe. Dat deden ze al enorm naar de Verenigde Staten. Ze dus er gewoon te veel maar waarom, Ja, en waarom niet naar Europa? Dus dat is het eerste. Maar waarom steek je dat dan in zwakke economieën? Dat is B... Um, voor China zijn wij uh, de grootste afzetmarkt voor exportmarkt. Overigens is China voor ons de tweede grote af, uh, exportmarkt. Uh, dus een belangrijke reden voor ze dat Europa een stabiele en uh, evenwichtige economie blijft. Die ook sterk is en die hun producten ook kan afnemen. Dus dat is voor hun een hele belangrijke reden. De andere is dat in de huidige tijd staan alle munten en de hele wereldeconomie met elkaar in verband. Je kunt niet zeggen uh, één uh, deel, de Verenigde Staten of, uh, of uh, Europa of wat dan ook kan, uh, onderuit gaan. Want het betekent dat dat effect heeft op de hele wereldeconomie. Dus ze hebben natuurlijk alle belang bij dat zowel de Verenigde Staten... Als de Eurozone een stabiele economie blijft. Dus daarom zouden ze het wel doen. Wat zou een reden kunnen zijn om het niet te doen? Nou, um, nu zal het twijfel ontstaan zijn, omdat uh, ja, er is ook nu afgelopen woensdag eigenlijk niet veel gebeurd. Er is een show gegeven, ja. maar echt maatregelen zijn niet genomen, ook niet ten aanzien van het EFSF. Dat oh, is wel dat nou is dat, dat is dat, dat uh, uh, financieel stabiliteitsfacility. Uh, dus dat is zeg maar het, het fonds waar u het net over had, wat naar 1 triljoen ging. Ja, het Europese noodfonds. Het Europese Zo noodfonds noemen wij dat, noemen wij dat ja. Ja, okay. in Nederland. Ja. Nee, goed. Dat de fonds, waar rekening in de database van is... Ja. dat is wel naar duizend miljard opgekrikt, maar zonder geld. Er is alleen gezegd, er moet geld inkomen... en dan zullen wij daarvoor garant staan. En die regeling is nu naar China om te zeggen... Van, willen jullie daar misschien wel iets in storten? Lieve ja, en nou, wat, wat je dus nu ziet is, nu gaan de Chinezen terugtrekken. Dat is overigens een, een hele duidelijke Chinese cultuur. Voor mij is dat eigenlijk eerder een indicatie dat ze interesse hebben. Okay. Want op het moment dat je zegt, hé hey, Chinezen, ik heb jullie nodig... dan gooien ze meteen de deur keihard dicht en gaat de prijs omhoog. En dan mag je heel hard op de deur bonzen. En dan hebben zij de overhand gecreëerd... Want nogmaals, ze hebben al lang en breed geld in Europa gestopt. Zowel in, economie, uh, of sorry, zowel in bedrijven als uh, in uh, staatsobligaties. Maar nu wij officieel naar China toe gaan... ja, nu worden natuurlijk uh, de prijzen verhoogd en de ja, voorwaarden maar, maar is dat typisch Chinees, uh, ja, Chinees? Ja, ja dat is heel erg Chinees. Je moet er enorm nou. bij lachen. Nou, ik kan zeggen dat ik er niet altijd bij heb moeten lachen. Nee, maar nu wel. Uit eigen ervaring. Want u bent ook met scha schade en schande wijs geworden hiervan. Ja, ja, ja. Ik U stond ook, ook aan een deur en het enige wat er buiten kwam na twee uur was een bakje bami. Nou, nee, dat wil ik zo niet zeggen, maar uh, um, um, op het gebied van eten zijn ze in ieder geval heel erg gul- en gasvrij. Maar heel serieus gesproken, dat is de manier waarop China gaat onderhandelen. En ze zullen dus belangrijke voorwaarden gaan eisen aan Europa voordat ze geld daadwerkelijk nu ook in het noodfonds gaan stoppen. Overigens zijn ze niet de enige landen. Je hebt ook uh, uh, de andere, wat ze noemen, BRICS-landen. Brazilië, Rusland, India ja. en Zuid-Afrika tegenwoordig. Maar China heeft natuurlijk het meeste geld. En het moet ergens met zijn geld naartoe. Ja. Ja. Dus Toch het wil zal ik weten... wel geïnteresseerd zijn in Europa. Toch wil ik weten waarom u nou zo feestelijk moest lachen. Ja, ik herken dat natuurlijk wel. Oh. Je ziet het ook in... bijvoorbeeld nu is saap overgenomen door Chinezen. Dat ging ook op een Chinese manier. Eerst doen ze alsof ze gaan steunen. En dat was dan tegen een minderheidsaandeel... tegen 250 miljoen euro. En dan gaan ze gewoon niet over de brug komen. Ja. En dan heb je ze steeds harder nodig. En dan ben je steeds meer bereid... Om uh, uh, hun kant op te komen. Tot het resultaat van nu. Dat ze heel saap. Voor maar 100 miljoen ja. euro hebben. Ja, precies. Want ik ja. heb, heb het nou was een iets gemist? Want uh, uiteindelijk. Het bedrag is 100 miljoen euro. Ja. Nou, als ik het me goed herinner. Maar ik. Uh, uh, Corrigeer het me als ik fout zeg. Is er de afgelopen maanden. gewoon bijna een miljard ingestoken. Nou, dat is wat ze zeggen, wat ze zouden doen, maar dat is niet nee, gebeurd. Nee, nee, ik bedoel wat ja. de Zweedse regering enzovoort. Oh ja, enzovoort. dat klopt. Ja, En, en de Chinezen en, die en zijn wederom onder... de lachende derde. Want uh, hun belang is dat ze met Saab ontzettend veel technologieën gewoon naar China gaan ja. halen. En ik ben niet zeker ervan of Saab ooit nog zal blijven bestaan over zoveel jaar. Nog even terug naar die lange termijnvisie. Dat ja. Noemde u Hoe ziet die eruit? Ja, dat is ook moeilijk om te doorgronden. Kijk, wij, zijn, wij, zijn een de wij hebben democratieën in Europa, zij hebben dat niet. Wij hebben een cultuur op de korte termijn gericht. Zij denken tien stappen vooruit. Uh, een bekend voorbeeld is Hongkong. Toen uh, meer dan honderd jaar geleden de Engelsen en de Chinezen erover onderhandelden. Toen was dan, uh, de Britten zouden Hongkong 99 jaar krijgen. Toen zeiden de Engelsen, ha, we hebben gewonnen. Want 99 jaar, mijn hemel, wat een tijd. Ja. En de Chinezen zeiden, ha, we hebben gewonnen, want Hongkong is nu weer onderdeel van China. Het duurt alleen nog even. En daar zit een groot verschil in. Nou, zij hebben een strategie voor een hele lange termijn. Dat zullen ze ook hebben ten aanzien van de wereldeconomie... en hun dominantie daarop. Je ziet ook dat ze op het moment... overal ter wereld grondstoffen veiligstellen. Ze kopen mijnen op, doen, doen zaken op het gebied van olie. Ze, ze, ze zijn geïnteresseerd in havens. Zij willen dus voor, de, voor hun lange termijnvisie... de grondstoffen naar China veiligstellen. En ze werken keihard aan het uh, uh, steeds groter maken van hun consumentenmarkt. Zodanig dat ik me kan voorstellen... dat bij alles wat ze nu met ons gaan onderhandelen... voor de korte termijn de euro en Europa wel groot willen houden... omdat ze ook bij ons hun producten kwijt kunnen... maar op de lange termijn naar een situatie zullen gaan... waarin het niet meer erg zou zijn als Europa zou uh, verslechteren. Maar dan is de deprimerende conclusie... dat je uiteindelijk in het Westen aan de kortste eind gaat trekken... Met Chinezen trek je snel aan het kortste eind. Dat is ook een sport. Het is ook altijd de sport van uh, wie zal de rekening betalen. Met Chinezen trek je altijd aan het kortste eind. Ja, u ja. heeft altijd betaald. <laughs> Ik heb altijd betaald, echt waar. Ja, ja en uh, begrijp me niet verkeerd. Want uh, dat zou ontmoedigend zijn voor de vele ondernemers die het goed doen in, uh, in China. Er valt wel degelijk geld te verdienen... Uh, maar je moet altijd ervoor zorgen... dat niet de Chinese partij... de overhand in de onderhandeling heeft. Want dan, dan ben je de sjaak. Maar wat zegt u nou tegen die meneer Reding? Wel, wel of niet doen? Nou ja, kijk. Uh, het, hier geldt ook weer een, een, een korte en lange termijn. Kijk, dat noodfonds moet gevuld worden. Dus ergens ja. moet het geld vandaan. En het zit daar. Ik zou zelf zeggen, probeer het veel meer te zoeken... bij culturen uh, waar, uh, waar je net wat meer mee zou kunnen hebben. Zoals Zuid-Afrika heeft geld over. Brazilië, Rusland, India. Maar... Ik ben uh, bang dat we die Chinezen wel erg hard nodig hebben. Vooral omdat dus ook afgelopen woensdag er niet echt concrete maatregelen zijn genomen om het op te lossen. Oké. Okay. Hartelijk dank voor uw komst en uh, voor uw verhaal. Ed Sinken was dit. Als directeur van Aspecto doet hij al jaren zaken met Chinezen. En u hebt dus nu gehoord hoe het gaat. Je trekt altijd aan het kortste eind. We bespraken met hem uh, de mogelijke Chinese hulp aan Europa. Tot zometeen met de zorgheld van het jaar.